Door den Heilige Geest, Amen. Laat ons samen zingen van Psalm 25 en daarvan het zevende, het achtste en het negende vers. Gods verborgen onhang vinden, zielen daar zijn vrees en woont.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 Het lezen van het heilige schrift kun je opgetekend vinden in psalm 2 en 4te. Psalm 42 Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korah. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot i, o God.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 Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij. Opdat ik plaag geen te gaan onder de skaren. En met hen te treden naar Gods geis. Met een stem van vreugde gezangen. En lof onder de feest houdende menigte. Wat bijg u neder, o mijn ziel, en zijt ontrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven, voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel zich neder in mij. Daarom gedenk ik uit het land van de Jordaan en hermen uit het klein gebergte de afgrond roept tot een afgrond en bij het gedrijs uw watergoten al uw baren en uw golven zijn en over mij heen gegaan maar de heer zal des dag zijn hoe de tierenheid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 Schone mij en mijne wederpartijders, als zij den ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Wat bij u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge in mij? Hoop op God, want ik zou Hem nog loven. Hij is de menigvuldige. Verlassing mijns aangezichts en mijn God. zover het lezen van het heilige woord Gods laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Ach Heerig dat het niet kwaad mocht zijn in uw goddelijke ogen. Heere, dat ge ons nog genade mocht zijn in de zoon van uw eenhevigende liefde. En wanneer dat volgens uw goddelijke voorzienigheid, dat we door uw hand nog samengebracht zijn in deze middagheer van deze sabbadag rondom uw woord. En eeuwig blijvende getuigenis. Ach, Heere, komt er nog eens bij in. En mocht uw lieve geest nog eens uitstorten. Om uw woord nog aan onze harten toe te passen. Bij het eerst of bij vernieuwing. Het wacht allemaal op u, o oh Heer. Want zonder u, Heere. Dan zou het geen vrucht dragen. En dan blijven wij wat we zijn. In onze diepe val en adem. hart van hart En blind in het hemelswege. En goddeloos in en van onze zelf. Want van de natuur er is geen een dat vraagt naar God. Af naar uw goddelijke wegen, Als dat wij dat van uw woord mogen horen. Hoe dat de dichter in de diepe strijd. Naar God mocht schreeuwen. Ach Heere geef het nog eens aan uw volk. En open in aan uw troon. Om daar de nood van de ziel. En de verlanging van de ziel, o bij u te mogen hij schreeuwen. Heren wees nog een verrassende God en komt nog eens over heren en mocht het nog eens waarmaken in de harten van uw volk. Dat uw dat volk nog uw naam groot mocht maken. Heerige weet de noden van een iedereen. Wij reizen aan al beslissende eeuwigheid met onze kinderen. Maar hoe weinig dat we er besef van hebben. Maar Heerige heeft het nog. dat er nog in de midden van de gemeenten en te van nog, nog werk. En nog eens velen nog trekken door de koorden van uw liefde. Tot de waarachtige zaligheid, tot de waarachtige bekering hier. En waar dat uw werk begonnen heeft hier, dat het nog eens door u gegeven mocht worden. O, oh, dat er een groeiende mocht zijn. In dat zelfkennis en in dat Christus kennis. Want het een door uw goddelijke wijsheid, dat maakt ruimte voor de ander. Maar wij binnen zo blind in het hemel zwegen. Ach, Heere, leid ons dan in die eeuwige padden. Hoe dat die volk van oud geleid geeft, hier, Dan zou het toch met een eigen tijgen, wij kennen de weg niet. Mijn heren, leid ons dan daarin. En Heere, mocht je volk nog verblijden, oh, het zou toch zo'n eeuwig wonder wezen. Zou je nog, nog eens openbaren en aan een armen en een ongelukkige ziel. Och, die nog eens eigen tijgen, Heer, Heere, ik ken die persoon niet. Och, we kennen toch niet oneigen. Dat is er wel in de leven wat aan die veld van die grote boos is. Wat mogen eens opnemen. Maar niet om die boos te hebben. En hoe zou dat nou ooit plaats kunnen nemen. Maar heren, mocht jij die raadsels nog eens op, oplossen. En dat Gij nog iets zelf aan een arme ziel nog eens openbaren mocht. En aan een arme ziel die zelf nog eens weggeven mocht. Wat zou het toch in onze tijd een wonder wezen? Maar Heer, Hij zei toch dezelfde van ouds. Al mogen we nog ook in onze tijd nieuwe tekenen en nieuwe werken nog laten zien en ondervinden. Vonden te mogen zijn in onze ziel. Heer, gedenkt aan uw ganse kerk... ...over het lengte en brede der aarde. In een donkere, donkere tijd... ...waar meer en meer de macht van de zonde... ...en van de, van de vorst der dijsternis... ...meer en meer openbaard wordt... Ach, Heere, mocht nog eens opstaan... tot de verheerlijking van uw naam... en de uitbreiding van uw kerk. En dat je nog eens heven mocht, Heere... dat ware geest der gebeden... dat over een algemeen zo gemist wordt in onze tijd... dat aankleven aan de troon van genade... Niet als we een die waardig hebt, maar als een onwaardige nie, die je niet los kan laten en die je niet vrij kan laten. Heer, doet het dan ook in deze middag. Laat het nog eens jijgen. Tot even hier. En de blijdschap van uw kerk. Tot de beschaming van de helft. Ach, laat er nog eens een enkele zicht er nog eens zijn. En hier mogen er nog wat lege vatjes wezen, die door leeg maakt. Want als we het eigen leeg maakt, dan is het nog niks. Want wat wij eigen leeg doen, dan zijn we in gevaar om het zelf ook vol te doen. Maar wat gij komt leeg te maken, dat zou je zelf ook veel. Heren, mogen dan iedereen gedenken, de zorgdragende, de weduws, weduwnaar en wezen. En al die zwak en zieken en al, al verschuldende moeite in de leven door moeten maken. Ook de enige die niet met ons op kin komen en de ene die mag ook weer opkomen. komen. Heren, gedenken ze dan... Iedereen in de nood, de vaders en de moeders en de kinderen. Ach, geef nog een beetje liefde voor mijn kander. En boven alles liefde voor de Heer. Ach, dat kan alleen van de hemel neerkomen. Heren, mocht dan ook het land en volk gedenken. En ook die kerk, hier over het brede der aarde en de lengte der aarde. En mocht nog geven, heren, dat je nog eens meer zijt mocht steren in die wijnhard? De nood is groot, heren, hij zijt toch de koning van uw kerk. Mocht ons dan ook helpen in deze middag, heren? Hij weet, heren, de onmogelijkheid van een mensenkant. Maar, heren, hij kan al de bergen wegnemen. Ook in de taal van onze vaderland, heren, mogen er nog eens bij Als ge dat zo dikwijls gedaan heeft, ook in Nederland onder uw volk. En heren, mogen het ook hier nog plaats nemen. En dat het nog eens vruchten mogen gebaren tot bekering. En eerder dat het ook nog eens tot alle valse gronden nog eens weggenomen mocht worden. En dat uw volk nog eens een teken der goede nog eens schenken mocht. En dat het jijgen mocht tot even hier. Och mogen wij daar nog eens bezig mocht, bezig mocht daarmee wezen. Dat evenaam naam nog de hier ontvangen zou. Verzoenen al onze zonden. En heere, bewaar van alles dat in de weg staat, ook om uw woord te horen en te spreken. Verblijd ons door uw overkomst. Laat het nog eens meevallen, of het in uw raad staan mocht. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 3. En daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schuld dat mij bevrijdt. Mijn Heer, mijn vast betrouwen, op i vest ik het oog. Hij heeft mijn hoofd om, geeft mijn hoofd omhoog en doet u gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sionier de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Wij zingen Psalm 3, 2, 3 en 4. Gemeente onze tekst voor deze middenking gevinden in Psalm 42 en daarvan het eerste tot het zesde vers, maar wij lezen alleen het tweede vers. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot I, o God, tot zover. Wij schrijven boven deze tekst Davids diepe beproeving. Af de kerk in diepe strijd. Met drie hoge gedachten: een gezegende dorst. Ten tweede, een gezegende wening. En ten derde, een gezegende hoop. Davids diepe beproeving. Eerst een gezegende dorst, ten tweede een gezegende wening en ten derde een gezegende hoop. Wij lezen in het eerste vers een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van koren. Wat waren die kinderen van Kore gemeente. En zegende kinderen. En wat heeft de Heer. In zijn vrije gunst en verschil gemaakt. Tussen die vader van die kinderen. En die kinderen. Wat, wat wonderlijke lied. Heeft die kinderen van koren hier mogen zingen. Voor de kerk van alle eeuwen. In deze psalm dat als dat de meesten denken, dat het een Psalm van David is. En precies wanneer dat hij Psalm heeft geschreven, dat is ook niet zo zeker bekend. Sommigen denken in de tijd dat hij voor Saul heeft gevlucht. En sommigen denken dat het ook kon wezen in de tijd... Dat hij voor zijn eigen zoon Absalom gevlucht heeft. Dat weten wij niet. Maar wij weten dit wel. Dat het is geschreven in een tijd waar dat David diep, diep beproefd is. En waar dat zijn weg diep, diep doorging. En als wij dat in de tweede vers hier lezen. Gelijk een hert. Schreeuwt naar de waterstromen, al zo schreeuwt mijn ziel tot ie, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zou ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En dat hebben wij in het eerste punt genoemd. En gezegende dorst. Dat is vanzelf misschien voor zon en vreemde zaak. En gezegende dorst. Maar er is een volk van God die het wel begrijpen kan. En zegende dorst. Want in onze diepe gemeente dan hebben wij geen dorst. Zoals dat de dichter hier dat komt te verklaren. Want deze dorst, dat spreekt over een gemis. En in onze diepe val van adem, dan weten wij niet wat we missen meer. Dan gaat de mens zo, zo hard is een steen over de wereld. En er daar is, daar is niets dat een indruk maakt in een mensig hart dat een mens nog eens naar de Heere zal vragen nee. het kan nog wezen dat van de consciëntie vanzelf dat nog een mens nog eens bang voor de straf wordt dat een mens nog eens vraagig zou Heer, bekeer ons maar daar gaat het in deze salm niet over gemeente het gaat hier over en dorst dat geboren is uit de weg van vrije genade in de ziel van Gods kerk. En daarom wat dat het zeggen wil feitelijk. De kerk van God dat heeft wel eens beproefd. al dat zoete gemeenschap met de Heer. O, dat, dat ene troost in het leven en in het sterven, mijn hoordes. Maar hier gaat de kerk weer bij vernieuwing in diepe strijd. En dat het heeft God behaag, gemeente, menigmaal dat in de weg van leiding, daar wordt de kerk, daar wordt de kerk gezegend. In dat weg waar dat de kerken weer in de nood voor God komt. Want wij zijn zo'n ellendige schepselsgemeente. Als het een beetje goed gaat in onze leven, wat doen we dan? Zeg het dan maar eens. Als het nou eens een beetje goed gaat in de leven van dat volk. Hoe gaat dat dan hier inwendig? O, mens is zo'n gemeente, Dan vergeten we God. En daar gaan we met de weldade van God rust. Zo'n dwaas is een mens. En daarom ook David. Die gezegende knecht is hier. Maar hij was ook een kind van Adam. En in hem is ook van zichzelf dat bedorvende natuur. Dat woont ook. En nou in deze psalm. Daar gaat het over een levende ziel, dat de gemeenschap van God mist. En dat is een ziel, als af het, af het nou waar is in de ziel, dan gaat dat ziel resteloos over de wereldgemeente. En ik hoor me iemand zeggen, ja, maar die David, dat was toch een gezegende kind Gods. En ik kan wel geloven voor David. Dat zou meevallen. Maar voor mijn eigen. En dat David dat was een zegende kind gods. Dat is waar. Maar en ieder van Gods volk. Die zou er wat van leren. Want God die leert zijn volk. Dat zonder hem. Dan kunnen ze niet voortgaan. Nee. En dan kent dat kerk. Der eigen niet verlossen. Nee. Die kennen dat gemeenschap met God. Met der eigen doen niet voorbrengen. Nee. Het wacht op de Heer. En daarom zegt de Heer: Wacht op de Heer. Hij wacht in de volk. En nee, het zou een voorrecht wezen, gemeente. Af wij in deze tekst ook onze eigen vindingen. Onze eigen leven dat wij meer of minder daar wat van mogen kennen. En daar hebben we gezegd, een zegende dorst. En hij genadige woord, gemeente. Maar och, gemeente, wat zou het een voorrecht wezen, als wij nog met David zo'n dorst hebben mogen. Wat zou dat toch een voorrecht wezen, dat wij dat ook eens beamen mocht. Wat David hier zegt. Gelijk een hert. Schreeuwt naar de waterstroom. Al zo schreeuwt mijn ziel. Tot God. Als je zou zeggen tegen David. Ik ben jaloers daarover hoor. Dan zou dat David toch eens zeggen. Och hij zou zeggen. Jaloers over die diepe wegen? Nee, dat kennen we niet. Want als David dat Salom hier komt te schrijven, dan gaat hij door de diepte, gemeente. En wij zouden maar zeggen dat, dat hij voor Absalom hier vlucht. Het is niet zeker te weten, maar om daar een doel bij te leggen, dat mooie zin denken, gemeente. Wat een diepe weg dat David hier doorgaat. En hij moest vluchten. Hij is van Jeruzalem, moest de gemeente. Hij kon met de gemeente niet opgaan op het sabbatag, nee. Maar hij, hij is aan vluchten en moet zin denken waar dat hij is. Want hij is onder de vijanden terechtgekomen. En nou, dan gaat dat, dat ziel van David. Dan gaat God mis. En dat ziel dat gaat dorsten. Want hij zegt hier. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zou ik ingaan. En voor Gods aangezicht verschijnen. En dat is zo menigmaal waar gemeente. In het leven van Gods volk. Dat af is het door de door de drukte, of ze door de leiding getrokken zijn, dat het God begaagt om dat volk in de verdrukking te leiden, dan menigmaal ver, verbergt God zijn aangezicht voor dat volk. Het schijnt dat in de, in de diepste verdrukking, dan houdt God zijn vriendelijk aangezicht terug van dat volk. En daar, daarom haat het zo diep in het leven van dat volk. Want, als dat volk nou in de verdrukking is al door mogen geloven en mogen hopen, dan zou het heen weg van verdrukking haast niet meer wezen. Want in de volmaagdheid van het geloofgemeente, dan is er niets te missen, nee. Maar het is een verschil in het wezen des geloofs en in het oefening van het geloof. En als wij hier de dichter hoort, dan is het wel dat de wezen des geloofs op de voorgrond komt, gemeente. En dat is nou een bijzonder punt. Want als David door de diep, diepe verdrukking geleid wordt, dan gaat hij niet naar de wereld gaan schreeuwen. Maar daar gaat hij naar God schreven. En dat is nou een hoogzaak. En een punt waarin dat het duidelijk voorkomt. Dat het wezen van de geloof in de ziel van David verheerlijk is. Maar hij mist het oefening van het geloof. Want hij kan het niet meer zien. Hoe de is zelf te waar zou moeten komen meer. Absalom die is aan de troon. En zijn vader aan Onder de vuil. En hoe zou het ooit. Ooit meer terecht gaan. Maar och wat een voorrecht volk van God. Al kunnen wij het niet meer zien. Daar is één die het zien kan. En dat is die. Die God van hemel en van aarde. Oh wat een voorrecht gemeente wij met David is doorstemocht en dat is... David is dorsten mocht, En dat hij haar schreeuwen gelijk in hert. En dat hert. Dat weten jullie allemaal. Dat Gert dat is nou een schone dier. En dat is een dier. Dat ook door vijanden. Wel eens vluchten moet. Vluchten moet. En dat Gert. Dat, dat die komt wel in plaatsen waar dat hij geen water vindt, kind, omdat hij vluchten moet voor, voor de enige die hem, die hem nakomt. Als die hert in zijn eigen plek is, dan weet hij weer dat de waterstromen zijn. Maar als hij nou door haast moet vluchten en dan wordt hij zo dorstig, en dan kun je niet vinden waar dat de waterstromen zijn. En de Heere die neemt die gelijkenis hier. Om de weg van Gods volk te verklaren. En daarom zegt hij. Hert, Dat schreeuwt naar de waterstromen. En als je dat nou eens goed in komt te denken. Dat Hert dat is aan de rand van de dood. Want zonder water. Dan kan een hert niet leven. En nou dat. Af je dat. En dat zou je wel weten. Af je zo'n hert is ziet. Och dat die. Ik ken dat in hals niet zeggen. Maar dan is die zo uitgeteerd. En dan gaat die zo. Als die zo in een ogenblik dood zal vallen. En als de gelijke hert naar het waterstroom. Al zo, dan gaat het niet op de ouder, ouder, vlakke velden gemeente, maar dan gaat het door de diep. Want dan gaat het met David ook aan de rand van de dood. Want het vijand die zegt, David, niet, zit het maar. Ziet het maar, het is niet alleen Absalom die er tegen is, o oh David, maar God zelf is tegen je. En als het nou maar alleen Absalom is, gemeente, dan, dan kan het nog, maar wie zou tegen God toch strijden en winnen, gemeente? Want dat want vijand. O gemeente, vraagt dat volk maar. Het is, het is geen praatje, nee. Want daar komt dat duivel wat te verklaren. Ziet het nou maar? Want God is tegen je, David? Je kent toch die oneigenen? Je bent toch van de troon af en je bent toch in de land van de vijanden. En het is straks de dood en God die is tegen. Je. Oh, ik ken hier zo diep, diep doorgaan, gemeente. En dat volk die kinder eigen verlossingen. Maar dat volk als een kenmerk van genade. Die gaat naar God wil. Want, oh gemeente, wij horen hier. Oh, dat dat ware ziel. Naar God gaan schreeuwen. En nou dat kinderen bekomen de kerk wezen. Net zo wel als de bevestigde kerk. Want die komen al allebei voor de eigen in de weg van de wang Maar waar dat het waar is, daar gaan ze nog God schreeuwen. Als je dat kerk nou eens vragen zou, zou de Heer je nog antwoorden. Wat zou dat kerk dan zeggen gemeente? Wat zou dat kerk dan toch zeggen? Dan zou dat kerk zeggen, ik verlang ervoor, maar ik ben het niet waard. Want de kerk van God, zolang dat het in dit wereld is, dat is niet vrij van de zonde. En dat was David ook niet vrij van, nee. Want, ach gemeente, hoe... Oh, wat een zonde dat opkomt in de harten van dat volk. Wat is nou de verschil tussen de wereld en Gods volk? Van de natuur, dan zijn we dezelfde gemeente. Maar de verschil tussen de wereld en Gods volk, ik zou het anders dan moeten zeggen, tussen het bekeerde en het onbekeerde volk is, dat Gods volk, die hebben er berouw. Die hebben er berouw. Dat is er dus zoveel door zo verschillende wegen, niet uiterlijk, maar innerlijk zoveel zonde. En wat zijn nou zon van die zonden van Gods volk? Om in Gods wegen niet eens te wezen dat de bitterheid hier opkomt tegen de wegen des hier. En dan moet je niet denken, gemeente, af David door dat diepe leiding gaat, dat dat ook dat, dat eigen ik, oh dat beeld er me tegen, gemeente. Er zijn maar ogenblikken door vrije genade en door de oefening van het geloof, dat dat volk, dat dat eigen ik, dat moet is stilweest. Want dat eigen ik, dat heb wat te zeggen gemeente. En dat blijft voor Gods volk. O een vijand tot de laatste dag. En de grootste vijand ook. Nog een grote vijand en Absalom gemeente. Dat eigen ik, Want daar staat een mens al door in de weg. In de ene kant in de vijandschap. En de andere kant in de hoogmoed. En de andere kant in de grote ik. Vraag het maar aan Gods volk maar wij lezen hier gelijk een hert schreeuwt na het waterstromen, alzo al zo schreeuwt mijn ziel tot ik, o god dat kun je horen waar dat over gaat mijn ziel dorst naar god naar de levenden god want een ander die kennen hem niet helpen nee gods volk en gods knechten die kennen dat arme volk niet helpen alleen de heer Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Op een andere manier, de dichter die vraagt hier. Zou het nog eens ooit gebeuren dat ik met het feest de gemeente nog een weer op mogen gaan? Zou het nog eens weer gebeuren in mijn leven dat ik nog eens zingen mocht in God verblijven? of zou het maar blijven ik heb mijn tranen tot, tot mij ik heb mijn tranen tot mijn klaar nacht nou, bij dag en bij nacht maar de dichter die vraagt zou en voor gods aangezicht verschijnt och wat wordt het wel eens beproefd gemeente maar wat een voorrecht gemeente af. <tie> Of dat nou uw list is. En dat, je, en dat dit uw verlangen is. En dan zou ik eens moeten vragen. Gemeente hoe is het nou? Hoe is het nou persoonlijk in uw leven? Is dit nou voor u een vreemde zaak gemeente? Of ken je er ook wat van? Leg o oh, Leg die plekken daar in je huis of op je boerderij, Waar je zegt, daar leg ik. Voor God te schreeuwen. Daar leg ik. Om datzelfde woorden uit te schreeuwen. Mijn ziel dorst naar de hiel. Och, wanneer. Ken dat ken je het leven door zonder God nodig te hebben gemeen. Wordt het wel eens hier gevoeld? Al wat in adem plaats heeft genomen. Dat we God verloren hebben. Wij hebben God verloren gemeen. En dat levende ziel, dat vraagt naar dat levende God. En onze tweede punt, dat gaat over een gezegende ween. En dat kun je in de vierde vers vinden.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 Onder de skaar en met hem te treden naar Gods huis. Met een stem van vreugd gezang en lof. Onder de feest menigte. En daar kunnen we het gore gemeente en gezegende ween. Oh wat een voorrecht. Wat een voorrecht David. Wat heb je toch veel nog. Ook in je diepe lijden. In je diepe verdrukking. Oh, wat ben je toch een voorrechte kind nog. Dat je nog wenen kind, Want het kan wel wezen, gemeent En het gebeurt wel eens ook. Och, dat ook in diepe, ver, diepe verdrukking. Dat we niet wenen kan. Maar de dichter die zegt, mijn traan. Zij mij tot spijze dag en nacht omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Begrijp je het gemeente? En waar gaat het nou al over? Of oh, voor een een dat kan zo verschillend wezen dan voor een ander. Want voor een ene dan kan het, het over die zaak gaan. Is het nou ooit van God begonnen? Met een ander dan kent het in de weg. och van uitwendig tegenspoed wezen. Daar kan ziekten in de mensen lichaam wezen. Daar kan tegenspoed in het gezin zijn. Daar kan wegen met onze kinderen zijn. Dat zo diep gaat. O, gaan we ze de waarheid gaan verlaten. En open in de wereld gaan wonen. En de een, voor het een is het dit en voor een ander is het dat gemeente. Maar wat een voorrecht af in de weg van verdrikking. Nog onze ziel is uit mocht schreeuwen voor de Heer. En dat we nog met de dichter die gezegende plaats nog hebben mocht. Wij zouden het, zou het maar noemen een gezegende plaats gemeente. Want daar heeft hij nog meer God te doen. En daar heeft hij zijn zaak voor God mogen leggen. Wat een voorrecht. Want ik, ik ken je dat voorzeggen gemeente. Die het daar met God mee mocht hebben te doen. Daar zou op Gods tijd de verlossing komen ja. Die, oh die in tranen zijt. Die zou er straks zeggen als ze de vruchten meid gemeente. Want hier gaat het over mijn traan. O gemeente, heb je nog wel eens traan? Toen ik dat overdag, ik dacht gelukkige David toch. Wat ben je toch in je verdrukking toch nog gelukkig. Want ik ken wel wezen in de leven van dat volk. Dat het schijnt dat alles opgedrogen is. En dat niks dat trekt niet. Dat een mens zo moord. Zoals een, als een beeld over de aarde gaat. En dat niks, dat trekt hem niet meer. En dat hij zonder God zomaar voorgaat. Ja, nog een beetje vorm van, nog een beetje vorm van Godsdienst. Niet zo dat we de Bijbel niet meer lezen. En dat we nog eens morgens en s'nachts nog niet meer op onze knieën hadden. Nee, maar daar gaat het hier niet over gemeente. Dat is een vorm dat de, dat de ziel maar doodlaat. Maar dat oh Gods ware volk, die kan met die vormen niet tevreden zijn. Nee. Oh, wat ik kan het je voorzeggen gemeente. Als het nog eens plaats mocht nemen, dat de mens nog eens voor God verbroken mocht zijn. Dan mag de ziel nog eens de Here danken. Dat hij nog, nog eens een plaats bij de Here vinden mocht. Met al de nood. Want de nood is wel groot gemeente. Als we er maar licht over krijgen. En dat we het nog eens voelen mochten. Want het is niet dat er geen nood is. Wat zijn we toch ver van God afgescheiden gemeente. Maar oh, ik hoop dat er nog vele zielen zijn. Die met dat verre afleven. Niet tot vrede kunnen komen. Maar dat in je binnenkamer nog eens brengt. Met je schuld en met alles. Dat je nog eens naar de Heere schreeuwen mocht. Mijn tranen zijn mij tot spijzen dag en nacht. Omdat zij de ganse dag tot mij zeggen. Waar is uw God? Waar gaat het niet over die strijd? Waar is uw God? Waar is uw God? Waarop gij hoopt, Want, ach ik in een ziel hoor zeggen gemeente. Dat een ziel zegt, had ik maar nooit mijn mond open gedaan. Maar, ik heb wel eens daarover mogen spreken. Over de wonderen van die God. En niet komt die vijand te zeggen. Waar zijt nou die God? Hij hebt het, och soms heeft, dat volk, heeft de Heere dat volk. Zo'n vrijmoedigheid en zo'n blijmoedigheid. Oh, dat ze zo goed van de Heer aanspreken. Maar nou zegt die vijand, waar is nou die God? Waar dat zo van gehuppeld heeft. Och, waar is het nou? Wat is van die God toch terechtgekomen? En af die God, och waar is die nou? Leeft die nog? Want die duivel en ons eigen vlees, die lopen samen op pad, gemeente. En die lopen, o, oh, om Gods werk in de wang op te brengen. Want ze zeggen, waar is uw God? En dan zegt de dichter, ik gedenk daaraan en stort mijn zielheid in mij. O, oh, omdat ik geen te gaan onder de skaren. En met hen te treden naar Gods geis. Met een stem van vreugde, gezang en lof. Onder de feest houdende menigte. Wat verlangt hij voor? Och, eens in die heilige bouwen te komen. Als je dat ook in Psalm 84 leest. Want dan was het de, de verlanging van dat ziel van David. Om God groot te maken, omdat al de banden van zijn leven nog eens kapot gedaan, dat de Heer hem vrij mocht zetten. En dat hij nog eens weer aan de troon in Jeruzalem, dat hij weer weer goed van de Heer mocht spreken. En dat hij nog is van, van de troon. Daar mogen het gekomt En gaan met ons. En doen als wij. Jerusalem ik bemeen. Wij treden nieuwe poorten in. Och daar heeft dat ziel het goed gemeente. Is dat waar of niet waar. Och dat verlangt Gods volk voor. Om in dat vrijheid. In de oefening van het geloof. Te mogen geloven. Al kun je ze niet zien. Want och dat kerk. De heren die zeggen, gezegend is het volk, die het niet zien, maar die het mag geloven. Gezegend is de kerk die het gezien heeft en geloof maar meer zegend is het kerk die het niet gezien heeft en nog door genade mag geloven. Maar laat ons eerst maar zingen van Psalm 84, 42. En daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. Het Gert, de jacht ontkomen, scheelt niet sterker naar het genot van de vissen waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God, ja mijn ziel dorst naar den Heer. God is levensacht wanneer, zou ik naderen voor die ogen in uw geist. Uw naam verhogen. Psalm 42, het eerste, het tweede en het derde vers. Een gezegende dorst, een gezegende wening en een gezegende hoop. Als dat wij het in de zesde vers vinden kennen. Wat bij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal Hem nog loven. Voor de verlossingen zijne aangezichts. Dat was het hoopgemeente van David in de weg van diepe verdrukking. Dat de Heere hem zal uithelpen. En dat hij zegt, Hoop op God. Ach, bedrekte zielen in onze midden. Die geen vreemdeling zijn van dat gezegende dorst. En van dat gezegende ween. Want daar zou ook voor u de dag van verlossing komen. Maar het ken wel dat, dat die ziel zegt. Wat bij ge in die neder. O mijn ziel. En zijt onrustig in mij. En dan. Dan horen wij. O, waar dat de hoop van dat volk is. Al gaat het als dat het staat hier in Gods woord. Dan zegt de dichter. De afgrond roept tot een afgrond. Bij het gedrijs water watergoten. Al die baren. En uw galven zijn en over mij heen gegaan. Daar gaat het zo diep gemeente. Maar daar gaat de dichter toch zeggen. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Voor de verlossing zijn aangezicht. aangezichts. Och de heren, die zou zijn kerk niet verlaten gemeente. De heer die heeft beloofd. Dat al gaat het door de druk. En ook in de kerk dat niet zien nee. Maar dan is de gande gods de En die houdt ze op in het strijdgemeente. Och de vijand die zou het laatste woord voor dat arme volk niet hebben. Maar de Heere die gaat erover. En de Heere die zal geven. Dat ze niet in de wanhoop terechtkomt. Maar dat ze ook niet onder het vijands gans zal vallen. Want David, die zou door Gods kracht en door Gods gunst weer naar Jeruzalem komen. En hij zou opgaan. Al met dat gemeente, dat de Heer groot mocht maken door vrije genade. Maar dit, het staat hier ook, ik zou zeggen tot God, mijn steenrots. Waarom vergeet gij mij? Waarom haak ik in het zwart vanwege des vuils onderdikking? Met een doodsteek in mijn beenderen scholen mij en mijn wederpartijen. Als zij den ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Wat bijge u neder, mijn ziel. En wat zijt gewoon rustig in mij. En daar hebben we te weer hoop op God. Want ik zou hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing. Mijns aangezichts en mijn God. En dat is dezelfde wat je hoort in het hooglied van Salomo. In het eerste en het het derde vers eeuwen het vierde vers trek mij wij zullen in nalop de koning heeft me gebracht in zijn binnenkamer wij zullen ons verheugen en in u verblijden wij zullen eeuwenheid nemen de liefde vermelden meer dan de wijn de oprechten hebben die lief <tie> Als je dat tegen David hier zegt, dat dat dag zal aanbreken. Dan zou die het zeggen, die zou, die zou zeggen, ik weet het niet meer. Dat heb ik wel gedacht, maar nu weet ik het niet meer. Maar het zou toch, oh, er in onze, in onze midden zijn diegene, och, die geen weg meer ziet. En dat, oh die stem, dat kan zo hard wezen. O, als dat in de gaart in de oren van David gehoord heeft. Wat wij hier lezen. Waar zijt uw God? Waar is uw God? Och, wees niet te moedeloos, geliefde. Want God, die zou op zijn tijd die arme ongelukkige zielen. Ja, welke zielen dan? O, die zonder God het niet doen. Ken je, ja, gemeente. O, die zielen. Die lopen met een pak van schuld. O, die lopen met vrezen. Van de stemmen van binnen en van buiten. Waar dat is zeggen. Waar dan is uw God. En, o, gemeente. Wanneer dat het door de druk gaat. En door de donker gaat. Dan voelen ze. Dat is de verlaten zijn van God. Maar God die zou dat, armen, dat arme volk niet verlaten. Nee, als je tegen dat volk zou zeggen. ach, je zou nog eens zingen in God verblijven. Dan zou dat volk dat niet kennen begrijpen. Dat dat ooit weer plaats zal nemen. En daar is een volk van God die weet ervan. Oh, ene dag in de gevangenis. En denken dat ze er nooit meer uitkomen komen zouden. En de volgende dag zing In God verblijft. Afken ook nog anders wezen. Dat is zelf in de gevangenis gaan zingen. Want ik geloof gemeente. De dichter de dichter dat de gevangenis is. Och hoe harder dat het volk gaat zingen. Af dat kerk van God. Door dat diepe door doorgaat. Daar gaat de kerk soms zo hard zingen. De dieper dat ze er doorgaat, door vrij genade is mogen zingen, in God verblijft dat over Hans wil gehoord kan worden. Want och, er zou, want God zal voor zijn eigen hier en voor zijn eigen naam instaan. Want och, het kan wezen dat de mond van ons volk, dat ze gesloten zijn. Maar ze zouden niet blijven gesloten worden, gemeente. Nee, want dat kerk door God zal gaan zingen. Door die tweede persoon. Want dat heeft God voor zijn kerk verzorgd. Dat dat kerken een ene God groot zou maken. Want de Heer die zal zijn geest uitstorten in zulke mate. En waar dat het heest Gods is, daar is vrijheid. Oh, dan zou de kerk zeggen, oh vuilt, hij heeft het eeuwig verloren. Want het heeft door God behaagd. Ik zal nog triomferen door hem. Oh, David die zegt, als ik vallen dan zou ik opstaan. Oh, ik, ik, ik, ik heb, ik heb het gezegd. Hij heeft spoken en daarvoor heb hij belieft. En dan had de Kerk zeggen. Ik heb het gezegd en het zal tot waar komen. Want ik mag het in hem geloven. Want het geloof in het oefening. niet. Daar kan er niks tegenkomen, gemeente. Want daar kan alles. Hoe, hoe diep dat dat dalen zijn. Hoe sterk dat Absalon is. Dat geloof dat zit erboven. Aan de, aan de rechterhand gods. Aan de advocaat van de kerken gods. En in hem zouden ze drie en vier. O kerk in onze midden. Vol ik dus hier. O dan kan het wezen. Dat ook vandaag, dat die pad, dat loopt door de zee. En dat al de baren en al de halven nieuw je hoofd schijnt over te gaan. Maar, oh, hoop op God gemeente. Niet in iets van uw eigen. Want dat is eeuwig, oh, dat is eeuwig hopeloos. En niet in uw werken. Dat kan het ook niet meer. Het is het vrij ons dat hem behoogt. En dat is nou... Dat is nou de les van David. Om in, de, in, de, in Jeruzalem weer te komen. Om dat vrijer ons Gods groot te maken. Om dat namen Gods groot te maken. Niet zijn eigen. Als het waar is met dat volk. Dan zouden ze onder de stof zouden willen komen. Om zo laag voor de eer te bijten. Ik niets. En hem alles. Zo gaan we naar Jeruzalem gemeente. O volk van God. Wees nog. Of van goede moed, hoop op God. En nou kun je het zelf niet zien, kun je het zelf niet begrijpen, als kun je het zelf niet de weg is, is hij. Schrijven hoe dat gaat moet. Maar blijf, maar blijf, maar met de dichter. Hier met de drie gedachten. Blijf maar. Al met je dorst in de ziel. Al met het geschreeuw. Gelijk een gert schreeuwt naar, naar de waterstroom, Al zo schreeuwt mijn ziel tot die God. En af het dag anders is gemeend. Dat daar schijnt geen meer indruk te wezen. Och, dan gaat ook maar op je knieën. haal maar met al je niks op je knieën. En vraag de Heer nog eens voor dat, dat gegeven de dorst gemeent. Want dat kan vol ik ook niet maken. En ik heb het al gezegd, er kunnen tijden zijn. Dat het schijnt dat niks meer een intik. Dat het kan wezen in de leven van Gods volk. Dat ze vrezen nog. Niks anders. Dan een heigelaar nog eit. Dat het nog eens eit komt. Dat ze niks anders dan een heigelaar zijn. Want heigelaren, Die schreeuwen ook niet gemeend. En er zijn ogenblikken. In het leven van dat volk. Wanneer dat het schijnt dat alles weg is. Dat er geen weg meer is. Dat het oog afgesneden is. En dat is een van de diepste weg voor de kerk. Je zou zeggen: kun je dat nou bewijzen aan Gods woord? Ja, dat kunnen we best op Gods woord bewijzen. Dat was de diepste leiding van Christus gemeente. Toen die daar in Godseemene doorgaat door de diepte. Dan mag die nog het eigen vader. Maar als die aan de vloek houdt. Van, aan de kruis van God, God hangt. En dan is het. Mijn God. Mijn God. Niet meer mijn vader, maar mijn God. Waarom geef ge mij verlaten. En dat is voor Christus de diepste ogenblik geweest. Waar dat er geen gemeenschap meer was. En dat ken ook in de leiding en de nakomelingen van Christus. De dood donkerste en de diepste wegwezen. Want vraagt het maar aan dat volle God, of is er nog te mocht. Oh, dan is nog een voorrecht. Oh, dat, dat kan ook nog wat, wat vruchten in de ziel nog moed hebben. Maar af te heen meer zicht En dat u weg wordt en het ziel niet meer de nood bij God kan brengen. Dat gaat nog dieper, gemeente. Maar daar zou God ook voor zorgen. Want dan zou God op zijn tijd. Die zou dat ziel, och, dan kan de ziel dat niet zien. Maar dan is de Heer er zo nauw bij dat volk. Ik geloof, gemeente. Dat wanneer dat het zo, zo onzagelijk dood is. Ja, dan moet je goed begrijpen. Na de Nadat het levend gemaakt is. En ook nadat het, nadat het gesmaakt heeft. Die hemelse mannen. Wanneer dat het dan zo donker en zo dood wordt. Dan is de Heer de kortste bij de ziel. Want daar de duivel als een leeuw zou brullen om dat ziel voor eeuwig in de wanhoop te brengen. Maar daar is God de nauwste bij gemeente. Want niet de duivel. Maar God zou het laatste woord. En hij zou zijn volk niet eindeloos gestijden nemen. Maar hij, hij zou ze verlassen. En hij zou heven. Och, hij zou heven. Dat is er nog eens springen. En dat is een mocht In God verblijft. Och mocht de Heere zelf. De toepassing heeft. Voor het kleinste. En voor het enige die verder geleid mocht zijn. Af het hierover gaat gemeen. Om dat gemis van God. Dan zou de dag aanvaren. Dat, gij, dat, dat de Here het verwisselen zou. Dat God op zijn tijd en in zijn weg. Het ziel bevrijden zou. Amen. Heere, mocht het woord nog zegenen. En nog vergeven wat verkeerd gezegd is. En verkeerd gegoord is. En wanneer dat er zielen zijn in de gevangenis. In de weg van diepe leiding van allerlei wegen. Heren mogen nog zo gelukkig gezegend zijn. Dat ze nog eens naar de Heren mocht dorsten. En naar de Heren mocht ween. En naar de Heer en de Heren nog eens hoop mocht hebben. Och Heren doet het nog tot verheerlijking van uw naam. Verblijdt ze nog door uw daden. O, bewaar ons van al onze eigen doen. Want dat komt allemaal in de waar. Maar uw werk. Dat zal eens verwisselen in het geluk. Heere, verzoen al onze zonden. Het denken iedereen in alle nood. In reizen en in trekken. In rauw en ellendig. Heren, wij leggen in iedereen voor u neer. Wij ons nog in deze avond nog eens samen. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons zingen nog van psalm 138 en daarvan het derde en het vierde vers. de zegen des Heeren en gaat daarna geen in vrede. De Heere zegene u en begoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u. Lichten zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.